Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het vliegveld van Wezen in Duitsland is een automobilist dwars door een hek gereden. Een vliegtuig van Ryanair moest daardoor de landing afbreken. De politie was eerst bang dat het misschien om een aanslag ging. Maar de automobilist bleek onwel te zijn geworden. De man had onder invloed op de weg naast de landingsbaan gereden toen hij de macht over het stuur verloor. Het Ryanair vliegtuig kon later op de avond alsnog landen in Wezen. Bij een schietpartij in de buurt van een kroeg in Utrecht is gisteravond een man doodgeschoten. De verdachte ging na de schietpartij op de vlucht en is nog niet gevonden. Volgens de politie is er mogelijk een tweede slachtoffer. Die persoon is zelf naar het ziekenhuis gegaan. Rond deze tijd begint de marathon van Eindhoven. Het is voor het eerst in twee jaar dat er in Nederland weer een grote stadsmarathon is. Deelnemers en het publiek hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. En het is dit weekend druk in de Wijngaard in Veilen in Limburg. Daar worden de druiven geoogst en veel gebeurt nog gewoon met de hand. Vanuit heel Nederland zijn vrijwilligers naar Limburg gekomen om te helpen. Ook deze mensen uit Friesland. Nou wat we nu hier doen is dus dat we de rotte delen eruit halen. En, uh, en de bruine takjes ertussen, wat dus, hè, dat hij geen voeding heeft gehad. Dus alle slechte delen halen we weg.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 Toe, uh, Mark Ribbett. Kortom, het uh, beloof je een mooie uitzending te worden. En we begonnen met... Uh, Paolo Conte plays jazz. En uh, hij zong er niet bij gelukkig. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar dit was wel een aardig nummer. De, de klarinet uh, kon je duidelijk horen. kwinkelier uh, dat kan ik maar zeggen. Komt van een cd'tje 2009. Paolo Conte plays jazz. Uh, als je zo... naar nou,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 With 像梦里春花留下一点踪影 在黑夜里都找不到那踪影。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 done coming on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 Uh, dat is een mooie cd geworden en daar staat een aardig nummer op. Dat heet Boos Blues. Komt-ie. muziek van de gitarist Julian uh, uh, Lodge. En van zijn nieuwste cd uh, is En uh, ja, die is 2021 natuurlijk. En uh, volgens mij is het uh, sinds 2009 uh, zijn zesde album die hij uitbrengt. Dus de moeite waard. En uh, ook iets uit het noorden. Deze keer de uh, Lady Bird Orchestra. En dat is een jonge frisse band die melodieuze jazz schrijft... met expressieve melodieën en kenmerkende teksten.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 Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on a route 66. Well, it binds from Chicago to LA. More than 2000 miles all the way. Get your kicks.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 I get you and keep you in mind.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 Just couldn't do Had to swing it another way Look Became that daughter That girl who sang the blues There may Ik zei net al, uh, uh, China Moses is een dochter van Didi Bridgewater. En uh, Didi Bridgewater is weer een dochter van Dina Washington. En uh, Didi Bridgewater ging nogal vaak op tournee... want ze is een hele bekende JS Songwriter. En er werd die China werd verzorgd door haar grootmoeder. En op een dag bladerde China door de plaatverzameling van haar oma. En vond een plaat en zette die op. Het was een uh, uh, van uh, Dina Washington zelf.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 Pang Fai is de grote manier in China. Die heeft uh, ja, ook uh, allerlei dingen voor de Olympische Spelen uh, gearrangeerd en in elkaar gezet. Uh, dus echt een violist, en pianist en arrangeur die uh, wat van kan. En ook op deze CD hoor je hem aardig uh, op zijn viool uh, meespelen in de jazz. En hij speelt ook weer mee op een CD van Coco Zhao. Een uh, Dream Situation heet die CD. CD uit 2006. En die Coco Zhao is wel een bijzondere figuur. Opgevoed uh, door ouders die een uh, achtergrond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 Nou ja, die bank uh, uh, 5 is natuurlijk geweldig, maar ik had uh, uh, Koko zou beloofd. Ik druk op de verkeerde knop, komt ie. 少傲醉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 Ja, mooie muziek van Bill Eker. En uh, uh, speelt natuurlijk op de klarinet. En het uh, laatste nummertje is een bekende pianist, Bill Charlop. Een uh, hele bekende pianist. En daar laat ik nog een keer uh, een nummer van horen. Uh, even kijken hoe dat heet. On a Slow, slow Boat to China.